Gerrit met het NOS-journaal. In Bamako, de hoofdstad van Mali, zijn veiligheidstroepen het hotel binnengedrongen waar zo'n 170 mensen worden gegijzeld. Dat meldt het Franse persbureau AFP. Er zouden drie doden zijn. Onder de gijzelaars zijn ook buitenlanders, onder andere Amerikanen, Chinezen, Turken en Fransen. Er zitten geen Nederlandse militairen in het hotel in Mali, zegt het ministerie van Defensie. In het appartement in Saint-Denis in Parijs, dat woensdag werd bestormd door de politie, is een derde lichaam gevonden. De Franse justitie zegt dat de dode waarschijnlijk een man is. Woensdag werd bekend dat er twee doden waren, onder wie Abdelhamid Abaoud, het vermoedelijke brein achter de aanslagen in Parijs. Vanochtend werd bekend dat hij tijdens de aanslagen al in Parijs was, en niet in het buitenland. Hij staat op beelden gemaakt bij een metrostation. ABN AMRO is terug op de beurs en beleggers hebben het aandeel positief ontvangen. Het aandeel opende op 18,18 ,18 euro en dat was 43 cent boven de introductiekoers. De verkoop van de staatsbank gaat in delen, vandaag ongeveer 20 procent. Dat is goed voor zeker 3,3 miljard euro. Het duurt waarschijnlijk jaren tot ABN AMRO weer geheel in private handen is en de totale opbrengst duidelijk is. De Nederlandse protestzanger Armand is overleden. Hij scoorde in de jaren 60 hits met Ben ik te min en Blommekinders. Zijn echte naam was Herman van Loenhout. Hij trad nog altijd op. Dit jaar nam hij nog een album op met de band The Kick. Armand was 69 jaar. Onbekenden hebben vanochtend vroeg op een netsvokkerij in Putten duizenden netsen laten ontsnappen. De eigenaar heeft mensen opgetrommeld om de dieren te vangen. De fokkerij houden netsen voor een bond. Mogelijk zijn de beesten vrijgelaten door dierenactivisten. Het weer. In het noorden buien, maar ook wat zon. Verder bewolkt. Vanavond meer buien. Met kans op onweer en hagel. En het wordt zo'n 10 graden. Morgen vooral in het westen buien. Soms met hagel, veel wind. En dan wordt het 6 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANBB. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum... heb je nu 10 minuten vertraging tussen Alblasserdam en Sliedrecht. Er staan de file van 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie...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 Hij zegt: Vinden ze dat leuk? Ik zeg: Ja, dat is geen punt. Ik zeg, luister maar. En die Engelsman zegt: van, Hoeveel komen er op zo'n avond hij? Ik zeg: Gemiddeld in Nederland zo'n 500. Hij zegt: Wat betalen die daar dan voor? Joh? Ik zeg: Gemiddeld een geeltje. Hij zegt: Wat? Ik zeg: a little yellow one. Dus ik zeg, ja. Hij zegt: Hoe lang duurt die grijn? Ik zeg: Twee keer een uur. Hij zegt: Dan verdien je in die twee uur tijd. Ik zeg: Kijk, 500, 500. dat is 12.000 gulden, zeg. <lacht> <lacht> Daarom loop ik geen flikker te doen hier in Spanje. <lacht> Hij zegt: Dat is 6.000 gulden per uur. Ik zeg: Ja, ja, als je het nog doorrekenen, is dat ongeveer 100 gulden per minuut. En die innsman zegt: En dan kan je zomaar wat vertellen. Ik zeg: Ik zal het je nog sterker vertellen.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 Ik zeg maar dat vertel ik zelf wel af. I rose above the noise and confusion Just to get a glimpse beyond this illusion van Kansas. Een prachtige band. Een paar jaar geleden, twee jaar geleden zag ik ze nog live. De band die u natuurlijk altijd een moment van Dust in de Wind. Toet, jij hebt nieuws. Belangrijk nieuws. Moeten we even vertellen. Jij hebt heel belangrijk nieuws. Ja. Over het station in Haarlem. Daar schijnt ja, iets aan te zijn. Ja, het station in Haarlem zit nu echt vol met echt massaal aanwezigheid van politie. Er is namelijk een verdacht voorwerp op station Haarlem gevonden... Uh, de politie spoedde naar het station na een melding... dat er een verdacht voorwerp was gevonden. Een trein op perron 3 werd tegengehouden en volledig onderzocht. Het perron was afgesloten en de politie onderzocht het voorwerp. Het treinverkeer heeft tot nu geen last van de afzetting. En dan een update dat uh, de politie onderzoek heeft gedaan... met explosieve honden. En het laatste update, dat was om tien voor één... dat de verdachte voorwerp geen explosief uh, is. Zo meldt de politie... De forensische opsporing heeft het voorwerp meegenomen voor nader onderzoek. En het station wordt langzaamaan weer vrijgegeven. Okay. Dus, al paniek in Haarlem. Ja, het is er wel erg tegenwoordig. Hè? Nou, hè? Uh, ja, het is het triest. Het is gewoon te triest voor woord. Ja. Nee. ja, helaas. Maar goed, anders. je hebt altijd weer figuren die menen dan weer ergens op aan ja. te moeten sluiten. Kijk eens, dat, dat, gebeurt, altijd. dat ja. gebeurt altijd. Hè? Als je zoiets hebt gehad als in Parijs. En uh, nu weer in, in Mali. En, en wat we dus recentelijk hadden in, in Beirut. Ja, en, en, en mensen gaan nu op de angst inspelen. Hè? Die ja, dan, dan, dan een heb je altijd weer van die maloten zo Ja, van die maloten die dan uh, zichzelf even op de, op de kaart willen zetten of zo. Weet je. Zo van: kijk, dat heb ik veroorzaakt. Dat heb ik veroorzaakt. Ha ha ha. ha, ha, ha. Ja, ja. Nou nee, ja, zielig. zielig, zielig, zielig. Goed. Door met leuke dingen, vind je we gaan, niet? We gaan weer door met leuke dingen. Er komt dingen. straks een winnares naar de studio voor de is, is dat uh, zo? zak van Harry. Ja. De zak van Harry? Ja, die blijft er even in hoor, ja. ja. <laughs> nou ja, tot, ik dacht dat jij zo'n ja. keurig meisje was. Ja, dat ben ik ook. Maar ze zijn onderweg al allemaal. Ik een in mijn hand, hoe vind je ja. dat dan? Hey, ja. Zijn ze allemaal weg? Uh, Jootje, die heeft hem gewonnen. Uh, een ja. van de drie winnaars, die is okay. onderweg. Die is onderweg een bombouw. Um, Incredit die had er ook één gewonnen. Maar ja. die is nog aan het werk, dus uh, dat regelen we vanavond. Ja. En Jerke van der Meijen, die als eerste had gereageerd. Ja, die zie ik regelmatig, dus uh, dat komt ook in orde. Ah, is dat niet een beetje doogst ook? Ja. <laughs> Ja, was het maar zo. Ja, hoe kan ik dit nou doorsteken? Ze heeft ze echt zelf gereageerd. Ja. Ja. ja. ja. Tja. Vorige week baalde ze al dat ze de uh, dinerbon had gemist van Lady Chef. Ja, ja. ja. Ah, nu hebben ze, uh, ze wel de prijs. Ja. Nou, hartstikke mooi. Blijf ja, toe, Gezellig. Oh, dit is nog een klein stukje kansen. Ik had op te vroeg uitgezet. Uh, dus, maar ja, maakt het uit. Hoor je <laughs> nog een stukje van het nummer. Ja, Prachtige zon, trouwens. Perfect. Carry on your wayward son. En uh, dat was van Kansas. Bent hij een, een paar jaar geleden nog live was in Nederland. En hier hebben we Ubu. Uit Zweedu, Ubu. Super trooper. Like I always do. Cause somewhere in the crowd there's... Super geluid van Abba. Super Trooper. En uh, wat noemen we dat heet. Uh, <coughs> super Trooper. Ja, ja. Nou, jongens, uh, je kunt niet meer meedingen naar de zak van Adi. Nee, helaas. Het is uh, op. Ja. We hadden er drie en uh, die zijn weg. Ja. Uh, dus, uh, dus, uh, en op uh, de cam is zelfs de winnaar te zien, Jootje Donker zit naast me. Wat zie je nou? Jootje Donker zit naast me. Dus, uh, zit die naast je? Ja, zeker. Die is oh. zelfs te zien. Is ze zelfs te op zien? Op de cam. ja. ja, op de ja. Cam. Kun je Jootje zien? Gezellig, leuk. Hoi. Huh? <laughs> Helemaal gezellig. Jootje in de studio en die gaat met een zak oliebollen naar huis. Nou, wat wil je nog mooier hebben? Ja, huh? lekker toch? Lekker toch? De zak van Harry. begin nou, van het weekend. Dank jullie wel. Ja, graag gedaan Jootje. We, we hopen dat je hele erg lekkere oliebollen van Harry krijgt. Maar het schijnt de beste verzand voor te zijn, toch? Of, uh... Jazeker. Ja? Oké. Okay. Nou. Hou we daarvan uit. Goed zo, we gaan nou lekker door met muziek in stadvoort Lunch, Dames en heren, zomer thuis zo dadelijk om half twee het regio nieuws. Maar we gaan eerst even naar de dikzo. Ja, vindt vind Toet altijd zo leuk. Dan gaat ze dansen op tafel. We are family, sister sledge. Sing it to Nou, die toet is nu dood mooi. Die heeft maar even acht, acht minuten en twintig seconden. Op de... Wist ik veel dat jij de mega versie Ja, de 12 in, dat wist ik ook niet. Zo de moedig. Maar goed, oh. um, ja. ja. Ja, nee, ja. <laughs> wel een lekker nummer, dat is wel een Ja, toch? Ja, absoluut. Ja, nou, sister Sledge. Ja. Sommigen zeggen ook wel een Sister Sledge, maar dat is wat anders. <laughs> en dan zeg je wat over mij. Oh, Het Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Toetsfans. Toetsfans! Ja, en ik begin het nieuwsblokje eigenlijk eerst met een oproep. Want ik heb net een telefoontje gekregen van Ruud Meijer. Um, hij is op zoek naar de 15-jarige Ala. Um, hij is um, uh, ondergebracht bij een van de uh, mensen hier in Zandvoort. Um, bij mij weten is het Sam of Sem... Um, daar heb ik nog geen contact mee kunnen krijgen. Mocht iemand dit horen en het weten... Um, zou die even een berichtje kunnen sturen... of een telefoontje naar de studio willen doen. Dan, uh, want er is heel leuk nieuws voor de jongen geregeld. Dus um, mocht je daar iets over weten... 5730393. Of even via de Facebook-site mag het ook. Dan komt het ook in orde. Goed, dan gaan we nu de, toch echt met het nieuws verder. En, ja, sorry. Dit ja, moest ja, even. Dit ja, moest ja. eventjes. Een actiegroep die zich verzet tegen de windmolens voor de kust... krijgt geld van de vijf kustgemeenten. Zandvoort, Katwijk, Wassenaar en Noordwijk doneren in totaal 85.000 euro... aan de stichting Vrije Horizon, zo schrijft de Volkskrant. Het geld wordt gebruikt voor een publieke campagne... en een lobby bij de landelijke overheid tegen windmolenparken. Volgens de gemeente is de bijdrage bedoeld voor informeren en niet voor verzet. Toch heeft de subsidie veel, tot veel woede geleid bij de lokale politici. Dit zijn een soort Italiaanse toestanden zo. Het is te gek voor woorden dat burgers moeten betalen om de landelijke overheid dwars te liggen. Zegt een gemeenteraadslid uit Katwijk in de krant. En zoals al eerder gemeld, de protestzanger Armand, artiestenaam van Herman George van Loenhout, is op 69-jarige leeftijd overleden. Zo meldt zijn platenmaatschappij Top Notch en Excelsior Recordings vrijdag. De Bra Brabantse zanger was vooral bekend van het nummer Ben ik te min... dat 14 weken in de top 40 heeft gestaan. Het liedje werd door de gevestigde orde als controversieel, controversieel gezien. Sorry, Ruud zit me niet meteen uit te lachen. Oh, dat is wel heel ernstig nu, hoor. Ja. Goed. Uh, waardoor allemaal beschouwd werd als een protestzanger... Na het verschijnen van Ben ik te min is de carrière van Arman in treinvaart gegaan. Hij bracht in de periode van 71 tot 81 maar liefst zes albums uit. En dan een storing bij de Belastingdienst. Jawel. De mensen hebben vandaag hun toeslagen nog niet ontvangen. De Belastingdienst erkent dat er een storing is geweest... en zegt dat het geld later op de dag nog gestort zal worden. Normaal maakt de Belastingdienst morgens om 7 uur het geld over... naar de 7 miljoen mensen die een toeslag ontvangen... En dan gaan we naar het weer. Weer of geen weer, zomer of hardje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt: Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt en vallen er enkele buien. Bij deze buien neemt geleidelijk de kans op onweer toe. De wind waait vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard uit het westen tot noordwesten. En de temperatuur daalt naar waarde omstreeks 5 graden. Morgen schijnt af en toe de zon, maar draait het vooral om buien. En deze buien kunnen vanwege de ijskoude bovenlucht vergezeld gaan van onweer, hagel en zelfs ook smeltende sneeuw. Het is daar op 5 kilometer hoogte namelijk min 37. Bij een stevige, koude noordenwind zal het niet warmer worden dan 7 graden. Maar in de stevige en klusterende buien is het vanzelfsprekend enkele graden kouder. Zondag vallen er winterse buien en wordt het opnieuw niet warmer dan zo'n graad of 7. In de nacht naar maandag is het droog, klaart het op en dan kan het lokaal wel een graadje gaan vriezen. Dat wordt krabben en maandag overdag wordt het droog en met geregeld zon met een graad of 8. Na een kletsnatte dinsdag zal een stroming weer uit het zuiden komen... en zal de temperatuur met een maximaal teruggaan naar zo'n 10 tot 11 graden. Daar lijkt het vanaf woensdag overwegend droog te blijven met geregeld zon. Komend weekend is dus niet meer dan een speldeprikje van koning Winter... Rope around it, keeps me grounded. You're putting voice inside my head for no reason I believe them. You can call it I can't hide Dit nummer. Ja? ja? Wat vind je er zo heerlijk aan? Oh, we zingen het op het koor en dat, dat blijft ook hangen. Het, het oh. zit de hele week dan zo in mijn hoofd, iedere keer. Ja, ja. Ja. Goh. Dat vind ik prettig. Ja, ja. Vind je prettig <lacht> om Rolf van Vels in je hoofd te hebben? Ja. <lacht> Beter als een zak van Arie in mijn hand. Zal ik dan maar zeggen. Ja, <lacht> yes, sorry hoor. Ik zei al, die blijft hangen ook. <lacht> Vreselijk. Dit. Volgende week gedraag ik me weer, echt waar. Okay. Huis. Nou, ik hou je er dan. Huis. <laughs> kan je rustig zijn ben het toch niet volgende week. <laughs> ja, dat is het Charlie. dus heeft hij de... Ja, maar die is ook streng. Is hij ook streng? Ja hoor, tegen huh? mij wel. Ik weet niet wat dat is, maar is wat we streng. nodig hebben, denk ik. Ja, denk het ook. <laughs> Losers heet dit nummer. The Weekend Met Labyrinth. the on you. your backers. Just... I'll be that friend. Friend for you. Dat is toch mooi om te weten. hè? Echt mooi hè. Jody Abacus, een prachtig liedje trouwens. Ja, mooie plaat. Prachtige plaat, prachtige plaat, prachtige plaat. Daar houden wij van Zo af en toe. In dit programma.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 Claim your place under the sun And it's good to see you have your fun My dear brother You. Jack and the Weatherman. You settled here or simply passing through. Just know that I am so damn proud of you. Ja, prachtig liedje van Jack and the Weatherman. Het heet Brother. En het is, uh, het is uh, hun nieuwe plaat, denk ik. Want hij stond voor de week bij de nieuwe muziek. Dus zal het ook wel nieuw zijn, toch? Yeah. Denk het ook, hè? Ja, denk het wel, hè? Uh, wat had je nog? Je had nog iets leuks? Uh, ja, uh, uh, uh, uh. Um, ik, leuk is dat als je een beetje contacten begint te krijgen overal. We hadden met uh, het vrijwilligerswerk bij de vluchtelingen hadden we, um, uh, aan alle kanten hulp gekregen. Uh, en nu nog steeds. Want um, bij Sam in Zandvoort woont um, uh, Alaa. Hij is 15 jaar en hij was in Syrië was hij al uh, uh, flink hoog in het wedstrijdzwemmen. En dat miste hij nogal. Uh, daar is mee aan de gang gegaan. En nu heeft Ruud Meijer... dat is uh, iemand die ontzettend veel daar geregeld heeft... Uh, in Haarlem heeft hij uh, rijkaartjes geregeld bij een zwembad. Speciaal voor hem. En de heer Kras... jawel, van Kras Sport... die uh, gaat hem lesgeven. En uh, dat wordt nu uh, tot stand gebracht. En dat is heel leuk om daarin uh, te kunnen helpen. Ja. En gisteren hebben we alle vrijwilligers een, een speldje aangeboden gekregen van de gemeente uh, als Dank voor Hulp. En uh, dat is het wapen van Zandvoort. Dus dat vond ik ook wel heel bijzonder. Ja, inderdaad heel bijzonder. Ja. En uh, volgende week vrijdag, de 27 e wordt de vrijwilligersorganisatie van het jaar gekozen in, uh, bij Pluspunt. En ja. als alles goed is, dan zijn we daar ook live bij met Zandvoort Draai Door. Dat nog niet helemaal duidelijk, maar we gaan het wel proberen om daar geheel live bij te zijn... Bij, uh, bij die uh, prachtige verkiezing van de vrijwilligersorganisatie van het jaar in Zandvoort. Nou, oké. Okay. Hey, zo zo blijven we mij door. Dit is Marco Borsato. Samen met Sanne Hans, oftewel Miss Montreal. En die wilde dat we ze meenemen. Nou, vooruit dan maar weer. Bloemen in haar haar. In haar ogen schijnt altijd de zon.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 al van binnen best. Hij weet het sinds die eerste zon. Er zal nooit iets zijn wat hij zo mist. Album van Marco Borsato. Evenwicht heet het. En ja, het is vandaag uitgekomen. Ja, dus het nieuwe album... van de heer Borsato. En dan zie je ook gelijk weer... Uh, het verschil tussen artiesten. Vind ik dan. Hoe bedoel je? Nou, uh, mevrouw Adele, dat album komt ook vandaag uit. Ja. Yeah. 25. En dan staat er op Spotify... de artiest heeft besloten om dit album... voorlopig niet beschikbaar te maken... Oh. op Spotify. Uh. Dat vind ik zo verschrikkelijk kinderachtig. Net is zo'n zo raar mensen die. Hoe heet ze ook weer? Taylor Swift of zo. Die dan al haar, haar dingen van, van Spotify afhaalt. Ik, ik, bedoel, ik, vind het, ik vind dat zo minachting van je fans. Omdat het dan toevallig wat minder opbrengt. Nou ja. Dan laat je je gewoon wel zien. Ja. Maar ja, mevrouw Adel, dus precies hetzelfde. Het album komt dus voorlopig, althans in ieder geval. niet vandaag. Het zal weer bij anderen weer wel zijn. En uh, ja. Nou ja, oké. Okay. Moet ze lekker zelf eten. We draaien we het niet. Gewoon, heel simpel. Nee. Maar goed, Marco dus gewoon gezellig Marco, wel. Maar Marco dus ja. gewoon gezellig wel. Die zet zijn album gewoon integraal op, op, op Spotify. En daar kun je dus vanaf vandaag van genieten. Het album Mooi. Uh, nee, uh, evenwicht. Nee, ik wou zeggen. Mooi was gewoon wat ouder, ja, toch? Ja, nee, mooi staat er ook op. Mag ik nog even vermelden dat Jootje die hier net was... Ja. dat ik het best leuk vond dat zij het gewonnen had. Want zij is degene die zich ontzettend hard inzet op uh, Facebook... met uh, diensten en wederdiensten. En zij uh, doet van alles voor de medemens. Uh, Heel vrijwillig. En nou. nu heeft ze zelf eens een keer wat gewonnen. Dus uh, nou, ook wel van harte gegund. Oké. Okay. Nou, het programma zit erop, want dat had u met het horen van deze tour natuurlijk al begrepen dat wij klaar zijn ermee. Uh, maar op de, de voorrepen zag ik dit nog eventjes. Ik, ik dacht eigenlijk van ik ga misschien nog wel even een half uurtje misschien dat, uh, iets van uh, die albums draaien. Maar nou dan doe ik het lekker niet. Lekker. Geen, Volgende geen, keer geen, mee. Eens. Geen promotie. Ja, jammer. Mevrouw Adel, jammer. Goed u, dan promoten we het niet. Lekker. Zo zijn we. Goed. Nou, hey Toet, ik vond het weer gezellig met je vanmiddag. Ja, ik uh, wederzijds. En leuk weer met de luisteraars, uh, weer blij kunnen maken. Ja, uh, leuk. Volgende ja. week weer wat leuks. Dan zit ja. er weer iemand hier in de studio die het zelf gaat uh, uh, bekendmaken. Dus uh, weer een grote prijs te winnen. Oh? Ja. Wie is dat dan? Ja, nee, die hou ik nog even voor mezelf. Oh, ja, maar zo, uh, zo. De, de, de eigenaar uh, komt zelf hier uh, uh, waar je iets lekkers uh, weer een, een dinerbon kunt winnen. Zo. Twee stuk zelfs. Dus oh. um, ja, Heel luisteren wel. zou ik zeggen. Ja, nou, ik luister niet. <lacht> ja, wij mogen niet winnen, hè? Dat is wel nee, erg jammer, hoor. Nee, wij mogen niet winnen, dus ga ik hoor. niet, ga ik niet al luisteren. Al die lekkere dingen aan mijn neus voorbij, ja. Goed, maakt niet uit. Ik maak mensen graag blijven. Dus... Nou, volgende week ben ik er loffelijk, weer. Loffelijkste streven. Ja, jij bent er volgende week weer. Ja. Maar ik ben er. Uh, even kijken. Maar even weer. Uh, oh ja, woensdag? dinsdag Dinsdag, dinsdag ben ik weer. Dinsdag okay. ben ik alweer. Dinsdag, woensdag, donderdag. En natuurlijk vrijdag met Zandvoort draait door. Maar dat hebben we ook vanmiddag. Tussen 5 en 7 Zandvoort draait door met Charles Duif. En uh, dan komen leuke gasten. En uh, natuurlijk stakjes ook nog de... Uh, Euro breakdown, Euro breakdown, moet ik zeggen, met Maurice Mulder. Nou, helemaal gezellig. Fijn weekend allemaal en heel uh, gezellig uh, weekend.